De regel we gaan verder met het uitleg van toelichting van de Hassulam van deze oud. De regel 10, de rechter kolom, de regel Hassulam. Bij Dvarim, van Gmaratikun de ik de tovara, van idee koltikuna nasa, de Haman Satsadikim de tol van de tol van de tol van de tol van de Kedusha 15 kebina. Geweldig, geweldig hoe hij ons dat uitlegt. En het is voor ons al bruikbaar. We kunnen het al ontvangen. We kunnen het plaatsen. We hebben al kelim om dat te plaatsen. Let op. Bejuradvarim, de uitleg van woorden. Kemiterem Gmaratikon, want voor de Gmaratikon. Gedurende de 6000 jaar van correctie. 11. Baotja, malgoed Ilana de tovera. In de tijd wanneer de malgoed heet de boom van goed en kwaad. 12. Van ja, want gedurende de 6000 jaar van de correctie, tot de gmaartikun, de malgoed heet de boom van goed en kwaad. Zeeran pin heet. Uh, het schaim, de boom des levens. Maar de malgoed heet de boom van goed en kwaad. Als de mens uh, het, goede, het goede doet, dan manifesteert zij zich aan hem als het goede, de goede kant van de malgoed. Als een mens kiest voor, de, voor het kwaad, dan laat zij zien, zich zien als het ware aan hem, of hij, de mens, dan Kreeg dan dat licht op de manier dat het, hij ervaart, de mens ervaart dan die mal goed alsof zij als kwaad doende. Twaalf weeningen. Kortikonana, sa, en zie hier. Al haar correctie wordt gemaakt, let op, wordt bewerkstelligd. Alidea man, door de man, schat malim, welke man, de rechtvaardigen, o, doen opstegen, alidea hen, door hen, door hun handen, door hun krachten, daardoor naar, tot van de malgoed, dat daardoor doen zij, let op, daardoor, daardoor, dat door deze man de rechtvaardigen doen de Malchut opsteigen naar de Bina. Waar iedee vertien zo, en door deze opsteigen, naar het Malchut, wordt de Malchut leshata. Uh, als uh, momentopname, als momentopname, dus op dat moment wanneer men dat doet, terwijl men dat doet, wordt zij dan tijdelijk, dus terwijl men dat doet, wordt zij uh, momenteel, voor, voor eventjes, wordt zij kedusha, kabina, net zo heilig als de bina, Duidelijk. een lagere die steekt op, op naar het hogere, wordt als, Hogere, maar als. Ja, gedurende 6.000 jaar is het als, dus omdat het niet haar heiligheid is. Het is heiligheid van de Bina, die zij verkrijgt. Duidelijk, niet op, let op, het is niet op de plaats van de Malgoed zelf dat zij heilig wordt. Maar zij wordt heilig op de plaats van de Bina. Duidelijk. Umin Eilu vijftien hei, umin hei, umin u uman Eilu huso tfila balachas. Jewel hut zestien Dibur di Wei ef shar, shutje, bifjina tov. Blij raak laat raak bij het schaak, als je bij de buur, achterin, gumi, geen adina. Als ze zod hij houdt, als je de buur, neigend in schaamzinnig, zon begadluit. Geweldig, geweldig, hoe is dat verteld? Uman, en loende man. Hoe soort filabelaches, let op. Dat is het gebed van, dat is het, de essentie van het gebed uh, fluisterend. Let op. Bestaat, voordat ik verder ga, ik zal het dat een beetje toelichten. Want dan is het niet begrijpelijk hoe dat zit. Altijd, we hebben dat geleerd, het staand gebed, in het bijzonder het staand gebed, wat wij zullen ook leren in. Onze, onze, nachten, onze nachtlessen in Pre-Etscheim, die bestaat uit twee, twee keer, men zegt dat de eerste keer zegt men dat, belacher heet het, fluisterend. en de tweede keer zegt, de uh, voorzanger zegt dat, luid hardop, en de anderen dan bij het uitspreken van de zegening, zeggen zij amen, waarlijk is het zo. En dat is, betekent Tfilabalaches, het gebed um, fluisterend. En kijk nou wat betekent dat fluisterend gebed. Kijk wat het inhoudt. Ze weten absoluut niet genoeg. Niemand van, van hen weet wat zij ze zeggen. En waarom is het zo? Waarom is dat daadwerkelijk zo? Wat, wat men zegt. Men wil ver, allerlei verzinsels doen menselijke uitleggingen, waarom is het zo, uh, dat de eerste keer, men zegt dat, fluisterend. maar kijk nou, wat we leren direct, een stukje, een stukje wijsheid, goddelijke wijsheid, wat zij, 3700 jaar leren, zij doen zij dat, en weten ze nog steeds niet, als blinde katjes, herhalen zij de dingen, maar begrijpen niets, wat zij zeggen, let op, Omaan maan, en deze maan die, de die de rechtvaardigen doen opstegen, dat is het, het gebed, dat is de essentie van het gebed, het gebed, fluisterend gebed. Waarom? Let op. Ja malchut, hoesot die boer. Want de malgoed, let op, de malchut is, uh, het geheim van de malgoed is die boer. Spraak, duidelijk, dat is de pe, De mond, de plaats van de mond. Dus, mal goed is wel die boer. Het moet wel, moet wel uh, hoorbaar zijn wat zij, wat zij zegt. Gebed is, wat het, daarom duidelijk voor ons waarom het gebed is, mal goed. Waarom, wat betekent dat wij hardop zeggen? Hoeft niet te schreeuwen, maar een klein beetje. Je moet wel horen wat je zegt. Dat betekent dat dit mal goed spreekt dan tot de hogere geeft de kracht, en daardoor ontvangt ook de kracht, en geeft het ook aan de lager, dat, dat omdat de mal goed is, die boer spraak, we heefscharen, het is, on, is onmogelijk, dat zij, de mal goed, zou spraak zijn, en goede spraak, goede spraak zou zijn, zonder kwaad, absoluut zonder kwaad, dus het is onmogelijk gedurende 6.000 jaar dat de mal goed, uh, goed alleen maar goed zou zijn zonder kwaad, helemaal zonder kwaad. Het, is wel het wordt alleen mogelijk, let op, alleen maar in de tijd, wanneer de stem die in de spraak is. Word in het aspect bina. Dus wanneer 600 Jehud kolen bij dat is het geheim van de eenheid tussen de stem en spraak. 19 Shehem Geheim dat, dat is de zivuk tussen de en, de zon dat is zeeuw van de zoon, Zerampin en Nukwa, in de gadlood. In de gadlood, dan is het, wordt het wel hardop gezegd, hardop gezegd, en dan is het betekend dat, en de stem bestaat, en de jeboer, en de spraak bestaat. betekent, stem is Zerampin, en, en die boer spraak, dat is de malgoed, en dat is heb je dan de eenheid van die twee, en dat is alleen in de gadlood. 19. Kiesiran bin me kabel cold winter de ima Uma spee ba di bur schele malhut V az 21 de hadji bur koloto v bli ra klal kabel ta mohing tin winter de kodu de kodish Punt 19. de punt Kiesiran bin van de zeiran bin Mekabel Kool ontvangt de stem, let op, van de Iema, oftewel van de Bina, de regel 20, om er bij die boer, let op, en die geeft het aan, de spraak van de Malchut. We en dan 21, had die boer Koolot hoofd, bleer klaar, Kool, klaar beter te zeggen. En dan, is de spraak helemaal goed? Het goed is absoluut zonder kwaad. Hier zou ik denk, zou ik plaatsen 21 voor de komma zou ik het woordje kool in plaats van kool zou ik nog een letter lammet toevoegen aan het einde van het woordje mag, voor de voor de voor de komma. Voor de komma, dan hebben we het woordje kol. Ja? Kaf, lamet. En dan ontbreekt nog een letter lamet. Klein. Net zo precies hetzelfde als in de regel 17. Voor de komma hebben we hetzelfde woord. U mekabelet de Kodesh en zei dan de Malchut ontvang de Mochin van de Kodesh, de heilige Mochin, oftewel de Mochin, van de Bina. 22, nadepunt. Achen bli amituga ze mi de Bina. 23, inei hakol shele Malchut, wie viena kanal 24, wo jezbach i zalek lippot, wiena ikhulalek 25 mea kodisch. Achen, echter, 22, ja, Achen, Achen, Bliha Mituga u Zonder zonder deze verzoeting van, door de stem van de bina. Komt de, de stem komt van de Bina en dat ge, wordt gegeven aan de Zerampin. En Zerampin geeft het aan de Nukwa, aan de Malchut. Zonder deze verzoeting van de stem van de Bina, de 23, in Ega, Kolsch, alle Malchut, zie hier, de, de stem van de Malchut bevindt zich in het aspect goed en kwaad, goed en kwaad, zoals boven gezegd werd. 24 is let de op, let op, en da, en zij heeft het aangrepen van de klipoot dus de klipoot grepen aan haar aan en zij kan niet ontvangen van het van het heilige over altijd wanneer bestaat er een aan, aanzuiging van de klipoot natuurlijk dat er dan is er uh, Discrepantie in de eigenschappen, geen overeenkomst regenschappen. eigenschappen. Nou, daarom kan ze niet ontvangen van het Heilige, anders zou het Heilige, er bestaat in principe, de wet, daar waar, waar, waar, waar, waar, daar waar lekkage is, geestelijke lekkage, lekkage, oftewel daar waar de klippotzuigen eraan, daar uh, komt het licht, het Heilige komt niet binnen. 25, nadepunt. Olufikach nivhennet alijat haman schatze dikim 26 malim. bat filah schoem belachisho de safan de safavan klomar 27 diboor blikol kijk hovellech vadiel ons nu dat aitlecht like dat jij ja, dat Doordrongen wordt, wat betekent het gebed? En dat is, dat is al een gebed, dat je weet wat het betekent. Olevi, hagen daarom, neef genet het opstijgen van de man, die de rechtvaardigen doen opstijgen in het gebed, dat zij zijn, dat dat is, zo dat is, fluisterend door de lippen. Klomar, dat wil zeggen, 27, die boerblikool. Spreken, spraak zonder stem. Duidelijk. Men doet wel de lippen, dat is wat Ghana ook gedaan had. Herinner je nog, eh, zij had ook ge, ge, uh, bij haar gebed, had ze alleen maar de lippen bewogen, maar geen spraak kwam eruit. Betekent, betekent deze toestand van de malgoed, waarbij dus, uh, goed en kwaad, als het ware is, en uh, maar alleen maar wordt het gedaan, uh, zonder spraak. Dus, het is geen toestand van gadloed, geen toestand van zivoge van de gadloed, dus zeer en en ook daarom is er alleen maar die boer spraak, zonder, zonder stem. De stem is dat, komt van de bina, en, uh, Zerampin geeft het dan aan uh, ontvang van de bina. En die eenheid van spraak en stem, dat is de, de eenheid van Zerampin en Nukwa in de galoot. 27 naar de punt. Basoda katuf. Rak, svateha, navot, navot, 28, vekola, lo ישמה, כי אז אין איכנת וינטח שום אחיזה במען שמועלים, ויכולים להעלות דה תרקם את המחות עד הבינה. כדי שתקבל הכל איננת וינטח מהבינה, ואז נעשת בניין קדוש, Uwe kabellet mochin 32, beziwugugug, kol, vè di boer. U kudushata di boer, 23 scharia, al rascheihu, schela, zedikim, schet, tiknu, otam, ken. Punt. Beso de katoef, in het geheim van wat zoals het geschreven staat, in Schmoel ja, in in uh, Schmoel het boek van Schmoel eh, koningen weet niet je dat doet in de in, the, in the andere versie van, in de heilige versie, dus eh, naar de geschikking van de boeken heilige boeken in de Joodse uh, op de Joodse wijze is het heet het boek heet Schmoel Zoals het geschreven staat, daar in Shmuel Alef, in het, uh, Shmuel Alef, staat geschreven. Raak Navat over de dat alleen haar lippen bewogen zich. Uh, Wekola Loishma, maar haar stem werd niet gehoord. Vij 28 Kia zijn Shumachiza, want dan, dan is er absoluut geen aangrepen in man die men doet opstegen. Wee la en men kan doen opstegen ook de mal goed en men kan de mal goed ook doen, opstegen naar de bina. Ked deze kabel kabeel, op dat zij, op deze wezen, zie je, op deze wezen doen, de sorry, zonder spraak, sorry, zonder, stem. Kan men dat wel doen, eerst doet men de mal goed opstegen, naar de bina, dus dan op deze manier kan het wel Kdeeshe de kavel opdat zij, die mal goed, uh, zal van de bina, zal van de bina stem, de stem oh, zal ontvangen. Waazna zet binyan en dan wordt het uh, een hele, een hele gebouw opgebouw, opgemaakt bij haar. Om het kabellet mochin ba kol, wie die boeren zei, de malchut ontvangt de mochin in de zivouk tussen de kol en die boer, tussen zeer en wien en En malchut, 332, hoekdoshata die boerschela en het heilige van haar spraak. Sharia en het heilige van, haar, van de spraak, van haar spraak, dus van de malchut. Van de wereld, dat ze sharia al-rashayhu, rust boven de hoofden van de rechtvaardigen, die dat allemaal hebben gecorrigeerd. Zie je dat? Die, die dat, dat tot stand hebben gebracht, op hun hoofden rust deze uh, schina, de, de godelijke aanwezigheid. De linker kolom de regel 1 we zeggen koud. Mina midbar ihiola, kmode de taal meer twee, umidbarecha nava, ki akala izdamenet ata lezivug dri hagadol. למי יאי לחופא אל ידי אל יתמן של פיר הצדיקים בסוד במדבר הנהבה שיהם שיחו בדיבור פייר שרי הכל goed את אכול מימה זס ואל ידי זנה סת met barashel amal goed, We kabina. Kijk welke krachtige beelden, roepen bij ons op, de zoger. Dat is absoluut, onvervangbaar. Dat kan men niet ervaren, bijvoorbeeld bij etschaïm. Dat is heel iets anders, duidelijk. Hier is een hele andere, andere vorm van Laten uh, we zeggen, niet de vorm, Een andere, het roept andere beelden op, het raakt andere kilim bij ons, gaat andere soorten kilim, oftewel de kanten van onze kilim, andere soorten kanten van onze kilim, eindhoeken van onze kilim, uh, bewerken. Dan het dan priët wat we leren dan alle andere dingen die, die, die wij lezen. De regel 1. We zeggen, Schaumera, dat is wat hij zegt, wat dat vers zegt. Mina mitbar ijola. Eidewo steen steigt zij op. Komo dat al meer, zoals je zegt. De regel 2. U um mitbarekana En... Jouw ja, uh, woestijn is een aangename plaats. Die kalam is dan, is es dat want de bruid, uh, uh, zi, uh, zichzelf nu opmaakt voor de grote ziwoek. De regel drie, le aile om onder de goepa binnen te komen, onder het baldakein, de binnen te komen, Al aliat man, door het opstegen, let op, door het doen opstegen van man, van de rechtvaardigen, de rechtvaardigen doen de al goed, opstegen, eh, onder het baldakein, kijk nou welke plaats is, geweldig plaats, aan de mens is toevertrouwd, Hashem heeft het aan de mens, Toevertrouwd niet aan de engelen, niet aan welke krachten dan ook in de wereld, maar aan de mens, aan de kracht die binnen de mens zit. Basot mit basot, jouw woestijn is aangenaam, van aangenaam oort. Shem, die dat zij trekken aan, die rechtvaardigen trekken dat aan, deze man naar de dieboer, of door de dieboer, door hun spraak. En zij dat, spra de spraak van de rechtvaardige overeenkomst met de malgoed, welke spraak is malgoed? Dat trekken zij aan naar de malgoed en zij sieren haar, zodat zij onder het baldakijn kan komen. Dus komt, komt in de zivuk met de zierenpijn. En dan komen we de stem van de Iemand dat is wat zij aantrekken. Waar well, deze ena zet uh, met bara, en daardoor wordt met bara, malchut, wordt de woestijn van de malchut, wordt aangenaam en schoon, fijn, mooi, net, net zoals binnen. Evet. De woestijn van de malchut, wie is zit in de woestijn? Woestijn is de malchut die No, die wordt genoemd moest, woestijn, want die, uh, we weten dat het wel goed is, uh, heeft uh, goed en kwaad in zichzelf, als het ware, die manifesteert zich gedurende 6.000 jaar als goed en kwaad. Daarom zit daar ook, ge ge aan gekoppeld, de naam woestijn. Maar ook daar in de woestijn zit de, ook de redding, de kracht van de spraak, de spraak maakt uh, ge geeft uh, aan de malgoed geeft de stem en samen dat is de volmaaktheid, de zeeboek van de katloot tussen zeer en acht. niet kapt zo wat hij nu zijn zij uh, verzameld hebben zich verzameld voor de grote zeeboek Laala la lechupa om de malhut onder te brengen in de onder het balkenje, Negen. Wanneer Cabe hij midaber de besaf besfa besfawan ihi Allah, ola ola. haman shari alu elf. Mikodem lachen belachisho veswavan de hainu badiburt valev blikol ki hakol shlaha ya adayen vifhinat dertin tovarakanal vehim shihubah hakol de H'nei inay mikol eilu amasim Tovim nasata haziwugaga dol, 15 de leala la gohupa. Kiatana nasagam kola zestien atsma tov bli rak laalvenaset kodisch kmo ima. Zeifen. Kikol eilu a want al deze zivu ghi, schon asumi kodem bazea die daarvoor gemaakt werden, de ene na de andere, ja, gedurende 6000 jaar van de correctie tot de Gmartikun. Niet kapzuata versamelden zich, samen dus, versamelden zich tot de grote zivug van de Gmartikun om haar te brengen onder het baldakijn. En in het bleek dus midbar, midaber, in deze spraak, midbar, in deze woestijn, oftewel de tweede betekenis daarvan, door deze spraak, de Lechische besafan, die door de uh, gefluister van de lippen ihi ola steigt zij op steigt zij op schaalidei hamane legt ons dat legt ons dat toe schaalidei man, dat door de man, haaluk koden die voor, die daarvoor hebben zij die zij daarvoor hadden, voorheen hadden doen opstegen, door de gefluister van de lippen, dat wil zeggen, bij die koel, door de spraak zonder, de regel 12, zonder stem. Ja, koel ja, dain, want haar stem was toen nog, gedurende 6000 jaar, nog in het aspect van het goed en kwaad, zoals boven gezegd werd. Wim Shichu, Baak, Ima, en zij hadden aangetrokken aan haar de stem van de Ima. En nee, zij hier, 14, Mekol, Eilu, Amasim, wim van al deze goede daden, goede daden betekent man doen opstegen. van al deze goede daden na sa, ta, gagadol, is nu een grote zivouk gemaakt in de Gmartikondus. La la la gohupa om haar te brengen, binnen te brengen, onder, de, onder het baldakijn, onder de hupa. Kiatana sagam want nu wordt ook haar stem zelf. Want nu is haar oog haar eigen stem wordt. het goede absoluut zonder kwaad. Wanneer ze het Kodesh en zij wordt tot heilige der heilige so als die Ima. Maar dan op haar eigen plaats. Ja, niet op de plaats van die Ima. Maar op haar eigen plaats in de gmartie let op. De malchut zal heilige der heilige zal zijn, zal zijn i op haar eigen plaats, dus op de plaats van malchut van de wereld Asia. En nog een stukje de regel 18: Wehine Adibur Balachas, Nifhan, Le, Mila de Puma. 19 klomar. Bli had syroefsel chayeg ve garon. Vela schon 20 ve shinayim. El rak alidei motse has fatayem ve puma. We hinei wa 18 en ziehier. A die Het de spraak. Fluisterend, fluisterend. is een fluisterende spraak wordt geacht als het woord van de mond. Dat wil zeggen, maar 19, Blie, Hatzerof, Schellgeheg, zonder de verbinding, combinatie, verbinding tussen de geheg, tussen de gehemelte en garon en de keel en de lachon en de tong, en de tanden schenijen. Er is geen verbondenheid tussen die. Dat heet uh, gespraak, fluisterende spraak. Hele raak alle emotie, maar het wordt alleen gedaan, alleen door het door het, uh, door het uitbrengen van de Lippen en de mond. 21. e punt. De punt. De punt. Dat it in. punt. De Kola De punt. De punt. De bahi De De puma De De punt. De punt. De punt. Wel Ben Gaddafi 24 de Jima, wie Ben Knafei, Habina. 21 de punt 3. Hier, wie zo dat zij zal worden, zal zijn in het aspect van zoals de Hanavas, kola loishma haar stem, werd niet. Gehoord, zal niet gehoord worden. Dat wil zeggen, uh, bij haar gebed was er geen, de stem was niet gehoord, zoals boven gezegd werd. We zeggen, en dat is wat geschreven staat, Bahimila, zoals het is zo overgezegd, door dat woord van de mond steeg zij op, de malchut. goed, kent dergelijke dat dat zo is de weg van het opstegen van de man ben Kadafi de Ima en dan komt zij binnen tussen de vleugels van de Ima. Viola en zij steekt op tussen de vleugels van de Bina. De vleugels van de Bina beschermen haar tegen haar klipoot en dan zij wordt dan ook heilige der heiligen. Maar in de kwartikun wordt ze ook heel erg op haar reen geplaatst. Klomaar 28. Schemekabellet koel knafayim, Dat wil zeggen dat zij, wat betekent dat? Dat zij ontvangt de stem van de vleugels van de ima, van de bina. Le toch het je binnen haar spraak, binnen de spraak van de. Maar goed. Olevataren vervolgens bij die boeren, door de spraak, dus haar eigen kracht, dus dat daalt af naar haar eigen plaats, en door haar spraak, nachta, daalt zij af, wesharia en rust boven de 27 hoofden van heilige, van het heilige volk. Het hele volk betekent het hele vo volk dat zich overeenkomt, zich uh, brengt in overeenkomst met deze, dit fenomeen, dit proces zoals boven uh, tussen zeer en ook wat plaatsvindt. Wachar, Kachbadjiboer, Shemekabeleet, 28, Hier redet Vishora, Al-Rasheja, dat is wat hij ons vertelt. En vervolgens door. De spraak die zij ontvangt. Dus zij ontvangt nu de spraak samen met de, met de stem. Dus dat is de Gadluut. Hier, je redet, daalt zij af. En rust boven hoofden van de hoofden van het heilige volk. Dat wil zeggen, de rust over Israël. 29 na de punt. Kiacharsh, kibla, hakol, de der Dertak de Ima, Nasa kodesh kamota. Kiachar, want nadat zij ontving, de stem, de Chamim, let op de stem van de eigenschap, van de barmhartigheid, van de Ima, Nasa is zij geworden tot heilige, net zoals zij, net zoals Ima, net zoals Debina. Ugedushata ta, le, eilu shetik noot, van vannik raim mamka, hemam kadoshka moho. Let op, wie is dan het heilig volk? Niet de grijze massa, dat, dat gewoon, niets doet aan het heilige. Maar, let op, wie is dan het heilige volk? Kijk nou, geweldig wat jij ons nieuws zegt. Niet, een, niet allemaal één pot nat, allemaal het hele volk, dat zij zichzelf als vanen, dat zij hele volk zijn, let op, ze zijn altijd enkelingen, ki achar blaha koel, wat nadat zij de malgoed ontving, de stem, uh, nog een keer, als de stem, de medatarachamim, de ima, van de barmhartigheid, van de ima, na Kodesh Kamota, ze is geworden, wordt zij heilig als hij, als zij, als Bina. Ook Shata dus ah, en haar heiligheid, Gozeret Laelu, let op, en haar heiligheid keert terug als een boomerang, als een boomerang effect, keert terug naar de lageren, naar de ontvangt zij van de Ima en zij brengt het naar beneden, keert terug naar deze, naar de degene die, hebben haar opgemaakt, die hebben, die hebben haar gecorrigeerd. Alleen zij ontvangen dat van haar, winni Kraim Gam, let op, en dan ook zij, die deze man hebben omhoog gebracht en veroorzaakte dat allemaal aan die Malgoed. Dan ook zij worden uh, genoemd. Het volk, het helig volk, zoals zij, zoals, ook zoals die, mal goed. Ki ha die boer shela hua want haar spraak wordt nu helig, net als ima. En dat ontvangen die anderen, die, die, die heilige, die rechtvaardige, dus die man omhoog doen, brengen. Zij ontvangen het en zij worden ook amkadosh. We zeggen dat ook bij die en dat is wat gezegd wordt. Door haar spraak daalt zij af. Daalt zij af en uh, komt te rusten als schina, de goddelijke aanwezigheid, boven degene die haar hebben gecorrigeerd. Let op wat hij ons nu vertelt. Dat is wat ik ook aan jullie zeg, dat Jullie zijn, Israël, wie dat wel de man daadwerkelijk doet opstijgen? en veroorzaakt deze zivuk van de gadlu, tussen Serapine en want tussen de spraak en de uh, stem, die ontvangt het ook met terugwerkende kracht. Dus als het ware, als een boomerang effect, wie bestaat zo'n wet? De wet bestaat, wie veroorzaakt, uh, overvloed boven, die ook zelf als eerste die overvloed ontvangt. Duidelijk. Dan ook die, die rechtvaardigen, die worden ook dan genoemd het hele volk. Duidelijk, goed opletten dat is wat wij hier leren hier vandaag, wat het hele volk is. Het hele volk is niet het volk Israël naar van vlees en bloed, want er zijn velen van het volk die grote schurken zijn, duidelijk. Die dienen de duivel en niet, al hebben zij, al zijn zij Israël naar vlees en bloed. Maar die dienen de duivel en die ook uh, um, kwaad brengen in deze wereld, al zijn zij Joden of Israël, duidelijk, het stelt absoluut niet wie, welke, van welke af, afkomst is, maar wie oproept de man, wie doet de malgoed, corrigeert malgoed op deze manier, die wordt genoemd aan, kakadoos, de helige, het helige volk, onthouden daar goed, en niet denken, en niet kijken naar dat volk Israël, euh, alsof zij, iets bijzonders zijn. Zij kunnen wel bijzonders iets zijn, want zij hebben de Torah ontvangen. Zij hebben de, de God gezien, tijd tot tijd, als niemand anders. Door, daarom zijn ze wel ook verplicht. Daarom zij, alleen zij zijn verantwoordelijk voor het uh, doen en laten van deze wereld. Alleen zij dragen de volledige verantwoordelijkheid voor deze wereld. De anderen doen alleen maar um, de wil van Hashem. Die zijn net als alleen als vervullen de wil van Hashem. Niets anders. Al lijkt het wel ons dat het soms gruwelijk wat zij allemaal doen, maar ze hebben geen vrije wil. Iemand die alleen maar leeft naar zijn wens om te ontvangen voor zichzelf, heeft geen vrije wil, duidelijk. De vrije wil, onthouden er goed, let op, goed, is gegeven alleen aan het volk Israël, aan degene die uh, overwinnen blijven, dag en nacht steeds overwinnen, hun wens om te ontvangen voor zichzelf, de macht uh, verkregen over het lichaam. Daarmee verkrijgen ze ook de vrije wil en alleen zij verantwoordelijk zijn voor het, al het goede die komt in deze wereld, maar ook voor al het kwaad dat deze wereld ervaart, want dat komt ook door het tekort aan het kiezen en zoeken en kiezen het, voor het goede. Doen het tekort aan de man, waardoor zij eh, tekort doen aan de schidna. En zij kan zich dan niet opmaken in de gadlood, uh, in de zivuk tussen haar en de zeer en kan niet uh, brengen naar hier, naar de lagere wereld, al het overvloed wat Hashem heeft voor, met en voor deze wereld.